You learn to hold on. You learn to appreciate the finer things in life.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 Zo, drie uur heel veel informatie bij CFM. Wij zeggen goedemiddag leuk dat je luistert. En hier is John Legend.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 I want you to love me now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 Ik heb geen de todo en de nada, de tiempo se alles, de alles, de de alles, de alles, de de amor.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 Nou, ja. het hielp helemaal niks. Nou, dat was niet alleen bij jou, Rob. Het was ook in de Amperestraat, de Boerlagenstraat, de Burgemeester Beekmansstraat... Celsjusstraat, straat Varenheidsstraat... Vlemingstraat, J.P. Heijenplatsoen... Keesomstraat, Max Plankstraat, Potgierderstraat... Tonnenstraat, Treupstraat, Verlenderweg... en de Voltaarstraat. Ja, Geen stroom. Geen stroom, want er was vanmorgen even voor negen uur... een uh, uitval van de stroom. En uh, dat was in de straten die ik dus net noemde... Gaat ga ik nog een keer doen...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 Verder dan het weer terug naar het verleden. Zeg je daar niets? Is er ben... En wijfie, ik begrijp niet. Het e e is een lang verleden tijd e e e Dat ik nog vijfde met me Dat je heel te veel voor mij was zit nog veel te diep in mij Ik e e liet je spelen met me En nu gebruik ik hem nooit meer doei. meer Liebensraak, pak je rust en laat me even zitten naast je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 De nieuwe, single, of de nieuwe uitvoering van de single van uh, Abel in verleden tijd. de single van Leeuw Kleine. De nummer 1 uit de top 40 van uh, dit moment. Het is uh, drie minuten voor half drie dat ik naar de studio toe reed... en uh, over het Stationsplein. In één keer een uh, enorme drukte en heel veel bussen daar, uh, Cor. Ja, er rijden vandaag geen treinen, maar bussen naar Zandvoort. Want vandaag is de mooiste, lekkerste, warmste nazomerdag van het jaar. En mocht je dan met de trein naar Zandvoort aan zij willen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 uit de jaren 80 van de Culture Club. Gestart. Het is even half drie. Kort zit er klaar voor het weerbericht voor de komende dagen. Ja, het is op deze zaterdag prachtig nazomerweer met volop zonneschijn. En er is hooguit wat sluierbewolking zichtbaar als het al zichtbaar is. En dat blijft dan ook overal lekker droog. De wind waait uit het zuidoosten en is matig van kracht. De temperatuur stijgt naar een ongekende 24 tot 25 graden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 See your face. 40 beste hits uit Europa. Je hoort ze vanavond weer hè, bij CFM. Tussen 7 en uh, 9 uur met uh, Mike Bullet en uh, Patrick van Buringen. En ook deze van uh, Ariane Grande staat daarin genoteerd. Dat was de singer Breeding. Er wordt gebeld, zou Jij de telefoon even uh, willen opnemen. Waarschijnlijk uh, live verslag vanaf het uh, voetbalveld krijg je na deze van uh, Elton John.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 Ik ben morgen tussen 10 en 12 aan het luisteren naar het programma Goedemorgen Sofort. En er zat een uh, DJ zeg maar achter het uh, make daar. daar hij zit nu ook tegenover mijn koor draaien. En die draaide een heerlijke danceclassic. Ik denk daar ga ik uh, vanmiddag ook uh, danceclassics uh, draaien hoor. Ditmaal uh, Millie Scott en The Prisoner of Love.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 Dus houd daar rekening mee als je vanmiddag nog de weg op moet. Ik ken een hele zeggen, alleen een film van Doris Day. Maar vanmorgen om negen uur had ik helemaal geen tv. Dus ook geen film van uh, Doris Day. Dat uh, natuurlijk vanwege de stroomstoring uh, in diverse straten hier in uh, Salfoort. En ook de kabelaar uh, Sigo had uh, daar last van. Nou, ik denk dat je vast gezien hebt vanochtend wat er straks gaat komen. Sneeuw. Sneeuw? Echt waar? <lacht> Hoezo dat?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 For you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 Rolling, rolling, rolling on the river Listen to the story now Left up the job Started in the, city. the city.